6 uur. Het NOS journaal. Gisela Thomassen. Goedenavond, vakantiedrukte op Europese snelwegen. Val van de muur kwam uitlevering SSR Brunner en zomercarnaval in Rotterdam. Het weer vanavond bewolkt met plaatselijk wat motregen, ook morgen nog lang bewolkt. In het westen breekt later in de middag wel de zon door. Middagtemperatuur morgen tussen 17 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Maandag veel zon, Maxima tussen 20 en 24 graden. En dinsdag wordt het nog warmer met gemiddeld 26 graden. Syrië heeft in 1989 op het punt gestaan... de Duitse oorlogsmisdadiger Alois Brunner uit te leveren aan Oost-Duitsland. Maar door de val van de muur ging dat niet door, schrijft het Oostenrijkse blad Profiel... op basis van documenten van de Oost-Duitse geheime dienst. Brunner is de belangrijkste voortvluchtige misdadiger uit de Tweede Wereldoorlog. Hij vluchtte in 1954 naar Syrië, waar hij in 2001 voor het laatst is gezien. Als hij nog leeft, dan zou hij nu 99 jaar zijn. Brunner wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op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 Deze week spoelde op de Friese Waddenkust bij Holwert zo'n 5000 liter paraffine aan. Het is onbekend of die twee zaken met elkaar te maken hebben. Vermoedelijk komt de paraffine van een boorplatform. Het is een bijproduct van de olieindustrie. De paraffine kan schadelijk zijn voor dieren die ervan eten.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 Dit is het NOS-journaal, met Iselo Thomas. In Rotterdam heeft het tropisch zomercarnaval weer honderdduizenden bezoekers getrokken. De kleurige optocht van zo'n 2,5 kilometer lang, trok dwars door de binnenstad van Rotterdam. Onderdeel van het feest was een wereldrecordpoging Salsa dansen. Verslaggever Matthijs Holtrop liep mee in de optocht. Hartstikke lekker! Het ziet eruit als zomer, hè? Ja, maar ja. die weer is niet zo goed, maar het carnaval is wel lekker. Een biertje in de hand, dat je de hele dag gaat kijken? Ik ben niet om leuke vrouwen te kijken, niet voor die carnaval. Ik kijk gewoon voor de vrouwen. heeft het voorzorg maar een parasol meegenomen, dus zowel voor de, voor, tegen de zon als tegen de regen. allebei <laughs> Allebeiden. Mooi stoeltje erbij. Ja, hoort ook erbij, toch? We staan tegen de regen. Ja, ballonnen, wat gaat er met de ballonnen gebeuren? Even versieren. De straat. Yes. Ja. <laughs> ja. Ja. We zijn een groepje hè, families. Oh ja. En wat voor groep is het dan? Wat voor families? Hoe kennen jullie elkaar? Tante. Um... Mijn zoon heeft getrouwd met eentje, haar maan. De stoet wordt niet alleen opgewacht door wat familie en vrienden... maar ook door een echte vakjury. En Zij bepalen wie er het mooist, het leukste, het origineelste, het beste uitziet. Nou, De jury gaat op een heleboel punten uh, letten. Uh, ze zijn nu eerst bezig uh, met uh, feel and look. Dat betekent dat ze van dichtbij de groep aan het bekijken zijn... van uh, wat hebben ze gemaakt, wat is hun creatie... Welke materialen hebben ze gebruikt, uh, nou, uh, kleur, fleur. Zien ze er leuk uit. Exact, maar dat doen ze dan van dichtbij. En dan uh, komen ze straks naar het stadhuis. En dan gaan ze dan met een helikopterview, gaan ze dan nog een keer kijken. Dan gaan ze kijken naar, van hoe ziet die groep in zijn totaliteit eruit. Want als je op straat bent, dan kan je van dichtbij kijken. Maar dan zie je nog niet alles. Want de groep moet zich natuurlijk ook uh, presenteren. Het moet dansen, het moet swingen. En dat moet één geheel vormen. Het heeft ook echt niets te maken met het Nederlands carnaval, hè? met gelal en bierzuipen. Nee, dat uh, is inderdaad totaal anders, ja. We hebben in Nederland, het uh, Nederlands carnaval is ook uh, het publiek anders. Uh, meer statisch dan uh, dynamisch. Bij ons uh, swingt iedereen mee. Het record salsa-dansen is gebroken. 576 paren dansten tegelijkertijd de salsa. Het oude record stond op 451 paren. Het is Zwarte Zaterdag. De dag dat vakantiegangers massaal in de auto stappen... en op weg naar het zuiden gaan. Ergste drukte is inmiddels achter de rug... al is het nog wel druk op de Franse wegen. Bij het ANWB-steunpunt in Lyon zit Martijn van den Heuvel. Meneer van den Heuvel, goedenavond. Goedenavond. Zijn er veel pechmeldingen binnengekomen vandaag? Jazeker net als ieder jaar, helaas, op de Zwarte Zaterdag hebben we het erg druk. Afzien voor de Nederlandse toeristen op de Franse snelwegen op, uh, op deze dagen. Ja. Is het alleen naar het zuiden of ook andersom? Het is heen en terug. Ja, want voor een deel is het natuurlijk ook al afgelopen, de vakanties. Ja. Ja. Zijn er genoeg ANWB'ers om die pechvogels te helpen? Ja, we hadden daar een bezetting van 70 man uh, aanwezig... om al deze gestrande toeristen weer op weg te helpen. Dus uh, voor alleen Frankrijk dan... Mm -hmm. Dus ja, dat is uh, een ruime bezetting. En wat, wat zijn de grootste problemen? Ja, de koelproblemen, uh, vooral door het file rijden, koppeling als mensen met caravans uh, rijden, uh, startproblemen vanaf de camping, mm -hmm. uh, et cetera. Ja. Voor de mensen die morgen op vakantie gaan of de komende dagen, heeft u nog tips waar, waar moeten mensen op letten? Eh... Uh, nou ja, probeer de files te vermijden, maar ja, dat kun je vooraf natuurlijk niet zien. Nee. Hè, dus, wel. Uh, als je als een koelprobleem cool hebt in staat, dan de file zo snel mogelijk eraf. En, en uh, ja, en bel direct uh, de hulpdienst. Oké, okay, meneer Van der Heuvel van het ANWW Steunpunt in Lyon, hartelijk dank. In het riool van Amsterdam is een lijk gevonden. Het lichaam werd gisteren al gevonden door medewerkers van een rioleringsbedrijf... die aan het werk waren aan de Krukiusweg in Amsterdam-Oost. Toen was nog niet duidelijk dat het om een stoffelijk overschot ging. De politie heeft dat pas na onderzoek kunnen vaststellen. Vermoedelijk lag het lijk er al een tijdje in het riool. De politie houdt rekening met een misdrijf. De marechaussee heeft tijdens de marinedagen in Den Helder balpennen uitgedeeld die gevaarlijk kunnen zijn. Een zwaailichtje bovenop de pen kan loslaten en in iemands keel schieten als hij op de pen sabbelt. Op de marinedagen begin deze maand zijn 10.000 promotiepennen uitgedeeld. De marechaussee had er 40.000 gekocht. Alles wat over is, is naar de fabrikant teruggestuurd. Volgens de marechaussee zijn er tot nu toe geen klachten over de pen binnengekomen. Sport. Met goud en brons was het een succesvolle dag voor de Nederlandse zwemsters bij de wereldkampioenschappen in Shanghai. Inge Dekker pakte de wereldtitel op de 50 meter vlinderslag en na afloop was ze zelf vooral verbaasd. Ja, ik weet het ook niet. Gewoon een hoop koel houden en dan ervoor gaan. En in de finale kan alles gebeuren. Ja, dat zie je wel. Gewoon eerste. Ik had gedacht dat de rest ook nogal wat harder zou gaan, maar... Ja, blijkbaar niet. Ik ben echt zo blij. Ook Sharon van Rauwendaal verraste. Ze pakte het brons op de 200 meter rugslag. Van Rauwendaal is nog maar 17 jaar en ze maakte haar WK-debuut in Shanghai. Ook bij haar was er verbazing. Ja, ik weet niet. Ik lag gewoon goed in de race. En ja, op een gegeven moment begon ik echt de derde 50 aan te zetten. Want gisteren deed ik dat wat later. En nu, uh, ja, die laatste 50 kon ik ook nog steeds aanzetten en ik ja, dacht, ik lig wel goed, hier Simmons, aan de ene kant Sevina. Ja, volgens mij tikte ik ze net met aantik eruit, want het scheelde 400 of zo met Sevina. Bij de mannen kon Joeri Verlinden niet verrassen in de finale op de 100 meter vlinderslag. Hij eindigde in Shanghai als zevende. De Belgische wielrenner Philippe Gilbert heeft de Classica San Sebastian gewonnen. Van tevoren werd hij al tot de grootste kanshebbers gerekend. Verslaggever Gio Lippens. En dat hij het dan ook waarmaakte. dat is natuurlijk enorm knap van Philippe Gilbert. Die wegsprong met nog een kilometer of vijf te rijden. We hadden toen een man van Rabobank op kop. Voormalig winnaar, winnaar van twee jaar geleden, Carlos Barredo. Maar hij hield het niet. Gilbert sprong in één keer naar hem toe, sprong er overheen. En soleerde uiteindelijk na de overwinning. Lang in deze Classica San Sebastian hebben we trouwens een kopgroep gehad met zes man. Daarbij één Nederlander. De enige Nederlander eigenlijk die we vandaag echt voorin hebben gezien. En dat was Karsten Kroon. Die reed een prima koers nadat hij de Tour de France aan zich voorbij had moeten laten gaan. En niet dus als ploeggenoot van Cadel Evans in Parijs mee over de streep mocht komen. Kroon werd ingelopen. Dat was vlak voor de laatste beklimming. En toen was het ook voorbij voor Karsten Kroon. Hij kon het tempo niet... Niet meer volgen. Rob Ruig zat nog in een achtervolgend groepje, maar ook hij kon er niet bij komen. Zodat uiteindelijk Philippe Gilberna de overwinning reed solo. Dus Barredo solo op de tweede plek. En daarachter het sprintje van de groep met favorieten. Gewonnen door Greg van Avermaat, de Belg voor Rodriguez, Devenijns, Schlek, Zubeldia, Sanchez, Oeran en Van Endert. Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Hongarije de beste tijd genoteerd. Hij bleef de Britten Lewis Hamilton en Jensen Button voor. Het is de 23ste keer dat Vettel een race vanaf pole position mag beginnen. De hoofdpunten van het nieuws. Vakantie op de Europese snelwegen. Val van de muur voorkwam, uitlevering van de SSR Brunner. En zomercarnaval in Rotterdam.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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, Enk van Middelaar. Goedenavond, welkom bij Pavlov, ons programma over het menselijk gedrag. Door alle discussies de afgelopen week over hoe Anders ik tot zijn gruwelijke daden kwam... konden we bijna de indruk krijgen dat de idealen per definitie verdacht zijn... Dat vond ik raar. En ik ging nadenken over mijn eigen idealen. Ooit was ik bijvoorbeeld dienstweigeraar En dat gaf me op de een of andere manier een richting aan mijn leven. Dat ik er nu misschien anders over denk... neemt niet weg dat idealen een schitterende motor kunnen zijn... waarop slechts een enkeling ontspoort. Dus wat is er tegen idealen? Ik praat erover met Stijn Siekeling. Hij is pedagoog en opvoedingsfilosoof. En met Jean Tilly. Hij is politicoloog. En gespecialiseerd in integratie van moslimjongeren en zelf... Vast ook nog wel een man met idealen. Misschien niet meer dezelfde als toen hij nog jong was en actie voerde. Maar uh, voor we het erover hebben, even over die Stijn. Breivik ik nog even? Stijn Breivik. ik. Uh, anders Breivik. Stijn, ik. Stijn, ik, ik, ik koppel jou zomaar in het kamp van de, van de uh, radicalen. Maar even, anders blijf ik. Is hij een idealist? Jazeker, hij is, uh, is 110% idealist, helaas. Helaas. Dus een wegzetten als. Hij weet niet wat hij doet. Uh, is te gemakkelijk. Is misleidend. En uh, daar zit een andere agenda achter als je, als je dat doet. Ja. Ja. Chantilly? Ja. Ook? Vind je, vind je hem ook een idealist? Anders ja. breif ik. Ieder extremisme heeft ook een idealisme. Dus iets waar men heen wil, zeg maar. En uh, dat ideaal, die utopie, dat heeft hij. En die utopie is... Uh, een uh, Europa zonder moslims mag het in zo, zo zal het ongeveer. En ook zonder sociaaldemocraten. Ja, nou ja, die koppelt hij dan natuurlijk ja. aan de toelating van immigranten <laughs> in, uh, in Europa. Goed, we praten er straks verder over, maar eerst over het mooie van idealen. Uh, Stijn Siekling, sinds wanneer verdiep jij je daarin, in idealisme, in um... jongeren met idealen? Ik ben mij er pas beginnen in verdiepen toen ik naar Nederland verhuisd ben. Voorheen werkte ik in uh, België in Gent voor ja. Oxfam en dat was dus uh, toen was ik uh, actief uh, uh, medewerker van uh, die organisatie waarin mijn taak was om de jongeren uh, die verspreid waren over heel Vlaanderen uh, voldoende mogelijkheden te bieden om rond uh, derde wereldproblematiek, uh, eerlijke verhoudingen in de wereld, uh -huh. fair trade, uh, om daar uh, activiteiten rond te doen, um, elkaar uh, uh, over te discussiëren en, enzovoort, en actie te ondernemen. En die ervaring heeft mij wel gesterkt... Of toen, toen heb ik eigenlijk gemerkt van sommige jongeren waarvan je nooit zou verwachten dat ze het interessant zouden vinden om met die thema's aan de slag te gaan. Net omdat ze hein, ietsje verder van hun af liggen... Uh, uh, net die jongeren kon je toch wel uh, zien dat het iets met ze deed hè? Dat, dus dat, dat hun opvattingen ook echt uh, dat, dat die het, uh, veranderden door bezig te zijn met elkaar rond bepaalde dingen uh, en dat heeft mij uh, heeft gemaakt dat ik niet lang moest nadenken toen mij gevraagd werd om uh, in Amsterdam op dat thema te promoveren ja, en uh, hoe was het met jou vroeger, had jij idealen nou ja, ik ben via, via mijn eigen vrijwilligerswerk bij Oxfam terechtgekomen. Dus in die zin, dat was voor mij wel de plek waar ik uh, heel lokaal hè, toen wel besefte van uh, de wereld is groter dan alleen maar uh, het dorp waar ik ben opgegroeid. En wat is het toch fantastisch fascinerend om dat, om dat te zien, hoe, uh, uh, hoe de, de verschillende... Uh, interacties zijn uh, in zo'n zo geglobaliseerd uh, geheel. En ja, dat, ik denk dat dat wel iets met een ideaal te maken had. van uh, Is er een mogelijkheid om daar als jongeling op een positieve manier toe bij te dragen? En beschouwde je dat... jezelf als een idealist? Nee, dat, dat denk ik niet eigenlijk. En dat is ook helemaal niet erg, want uh, kijk, het probleem van wanneer mensen zich als idealist beschouwen, is dat ze... Um, al makkelijk op een soort morele verhoog gaan staan... ten opzichte van anderen. Het gebeurt niet altijd, maar het kan gebeuren. En dat herinnert mij dan toch aan een citaat van uh, uh, Pascal... die zei van de mens is geen bruut en geen engel... maar de ellende is als mensen zich al engelen gaan wanen... dan worden ze wel brute. Ja. Mooi citaat. Ja, vind ik ook. Jean -Tilly, uh, ja. Hoe oud was jij toen je voor je het eerst een ideaal formuleerde? Zestien, denk ik. Toen zat ik op de middelbare school in Maastricht. Wil je dat weten, dat vader? Ja. ja. ja. <laughs> en en um, dat was een katholieke school, Sint-Maartens College. En, uh, op, ons, en ik werd op mijn zestiende werd ik anarchist. En wij hebben toen een, een blaadje uitgebracht... dat in het Maastricht het zwarte lijmke... De zwarte lamp. De oh, de zwarte lamp. Dus uh, lamp, ja. ja. Dus dat was... Um, dat stenzelde. Stenzelde, ja, dat is iets uit de, de vorige eeuw. Ik weet nog ja. wat het is. Ja, ja. Um, en dat stenzelde we. En dat was, uh, gingen we op school verspreiden. En dat was tegen autoriteit. En, en de puntbeweging was... De, want ik ben er van 1961. Dus dan heb je het over 1977. Dat is toch wel een beetje... De, de, de hoogtepunten, hoogte, ja. ja. Uh, maar je zei, ik, ik, ik werd anarchist. Dat word je toch niet van de een op de andere? Nee. nee. Hoe werd je dat? Nou, ik had iets met de autoriteit... Juist en, niks. <laughs> nou ja, je zit in hetzelfde bootje. Dus ja. Heel, heel belangrijke zijn heel autoritair namelijk. Uh, ja, is dat ja, zo? Ja, ja. ja. Maar we gingen ook altijd in dus appel... waar ze zich tegen afzetten, dat... Ja. dat hebben ze zelf eigenlijk ook. Ja, we gingen naar Appelschaar, dan had je de Pinksterlanddagen. Dat was ieder jaar. In Appelschaar, in de Pinksterlanddagen, ja, dat doen wie georganiseerd? Dat, de, door uh, de vereniging die dat, dat, dat die camping beheert. en Dat is ja. een alcoholvrije... En wat camping. gebeurde daar? Daar had je discussies en, uh, en uh, voordrachten en muziek en theater ja. en, enzovoorts. Maar die autoriteiten waar jij je tegen verzette, dat waren je leraren of misschien je ouders? Ja, op de middelbare school wel. Ja, ja. ja, en dat werd al snel het kapitalisme, uh, het eigendom uh, tegen... Het verbreden zich. Ja, en, en ja, er was natuurlijk in die tijd was er ook een beweging die was ook heel breed. Dus je had ja. de antikernenergiebeweging, de, de kraakbeweging... Uh, antimilitaristische beweging. Nee. En Toen ik naar Amsterdam ging, viel ik daarin. Ja, maar het klinkt, je bent 16, Hoe goed was je op de hoogte ervan? Of is het gewoon een romantisch ideaal? Je verzetten, een beetje rebelleren? Ja, nee, ik las wel heel veel toen. Dus, uh, maar die oude angst las ik. Dus uh, Bakunin, Kropotkin... Uh, die, al die oude Russen. Proudhon, ja. ja. Dat is een Fransman, ja. Dat was, en, uh, en, je, en waarschijnlijk een gevoelige leeftijd, hè? Als je zo in de puberteit zit, dat je denkt... Ja, dat is het. Daar ja. moeten we voor gaan. Dat is mooi. Ja, nee, precies. Dat, S dat, dat is ook het mooie aan, aan onderzoek doen naar adolescenten. Dat je merkt dat ze, ze, ze kiezen echt in uiterste. Een meisje is mooi of een meisje is lelijk. Hè? Of een film is goed of een mm -hmm. film is, is ja, slecht. En dat, is, dat maakt dat als ze dat op de politiek gaan toepassen... Hè, en op hè, de de kwesties die, die met moraliteit en samenleven te maken hebben... Ja, dat je uh, ook die uiterste zult tegenkomen. een Beetje zwart-wit. Moet... Ja, absoluut. Zwart ja. En dat is ook nodig hè, om, die, om die grenzen juist te, te, te, te zoeken... En, en te kijken van hoe ver kan ik daar dan gaan. Ja, zoals ik toen dacht, ik zal nooit geweld gebruiken. Ja, niet dat ik het nu doe, maar toen dacht hm. ik... oh nee, dat zal ik nooit doen. Hm. Hè? En nu denk ik, nou ja, er zullen misschien toch situaties zijn... waarin ik denk, nou, toch maar even terugvechten... Ja. Maar als jonger geloof je daarin? En dan wordt er nu gezegd dat, dat uh, jongeren van tegenwoordig zo weinig idealen hebben. Hoe, hoe zien jullie dat? Ja, de meeste jongeren zijn, als ze idealen hebben, zijn praktisch idealist. En dat is uh, een vorm van idealisme nog wel. Maar waarbij ze uh, zich niet zozeer opofferen in het alledaagse leven. Eh? Dus om een ideaal te bereiken, maar waarbij ze het heel mooi weten in te passen in hun... Doelen op het gebied van school, loopbaan en noem maar op. Dus het moet allemaal haalbaar het, zijn. Ja, het komt dan een beetje. Het, het is dan minder een, iets wat een appel op jou doet en waar je echt op reageert en een aantal dingen voor opzij zet. Maar het is veel meer hoe zorg ik ervoor dat als ik okay. dan toch. Uh, naar Brazilië gaan om te surfen... dat ik ook nog even een sloppenwijk kan bezoeken. <laughs> ja, ja, ja, ja. Zoals Jean Tilly dacht aan een, aan een wereld zonder autoriteiten... Ja. en egalitair waarin mensen zichzelf bestuurden misschien. Ja, ja, absoluut. Ja. Een, een, een modelwereld, een utopie. En ja, dat, die, dat ja. is nu niet meer zo. Nee, dat, wat, nee. zie, wat zie jij, Jean? Nou, ja... Ik, ben geen, ik heb het niet bestudeerd, zeg maar. Maar wat ik om nee. me heen zie, je, is uh, als referentie aan mijn eigen kinderen. Ja. <laughs> Want niet en is twee. Um, dat, um, ja, dat pragmatisme, dat herken ik wel. En het, het is eigenlijk op een bepaalde manier ook veel relaxter. Kijk, die utopie, dat zie je ook in dat radicale denken. Is al, dat is altijd een utopie, dus een ideale wereld. Ja. Eigenlijk heel statisch, uh, waar je naartoe... Wil op een bepaalde manier. Uh -huh. En dat heeft een enorme, uh, hoe zal ik het zeggen, een hoge morele claim bijna. Want dat, dat is de ideale wereld. Je hebt ook heel veel boeken die werden volgeschreven ja. over hoe dat dan moest. En hoe ja. uh, voedsel verspreid moest worden. En hoe, hoe water verspreid moest worden. En hoe beslissingen moesten worden genomen. En, uh, zeker in dat andere. Dus die utopie werd helemaal uitgeschreven. Nou, dat is nu ondenkbaar. Maar als het een hoge uh, morele claim heeft, uh, bedoel je dan zo moeten anderen leven? Of werkte dat ook voor de mensen die de boodschap uitdroegen... wij zijn goed, wij deugen? Ja, ja. wij zijn goed. En in dat, in dat radicale denken zie je altijd... Uh, is de wereld wordt altijd ingedeeld in twee groepen. Of dat nou kapitalisten en arbeiders zijn... Um, uh, goede dieren en slechte mensen. Um, moslims, niet-moslims. Wordt altijd ingedeeld in twee groepen. En je hebt de goede en je hebt de slechte. Ja. En uiteraard boor je zelf tot goede... En moet je de slechte bestrijden? Maar is dat ook niet als wij als onderzoeker naar radicalisme kijken? Dan kunnen wij onszelf toch ook niet aan die tweedeling onttrekken. Wij kijken toch ook vanuit onze opvatting over wat, wat goed is en slecht is. Dus uh, zeg maar, als ik zeg dat je radicaal bent, dan is dat toch ook een, een politieke uitspraak voor een, voor een deel. Dus, ja, ja. Dat maakt het wel complex. Uh, naar mijn idee heb je de, maakt dat dus, de, de, de, inderdaad, dat zwart-wit dat beeld, van zo, dat zwart beeld wat, waar radicalen heel erg gebruik van maken, uh, ja, dat, dat is wel gesitueerd ook nog eens. Uh, of daar, daar staan wij zelf ook in als, als, uh, als beoordelaar. Als, we, we zijn daarbij betrokken. Het gaat eigenlijk ook over ons wat die radicaal denkt. En dat, dat vind ik als, als pedagoog, is, ja, ja. is radicalisering echt het enige thema... waarbij ik dat zo sterk merk. Dat je, je, het, het roept ook iets in jezelf op. van Ja, maar waar sta jij nu precies dan voor? Het of dwingt wat? je tot een keuze. Ja, dat is wel wat, wat ze een beetje doen. Ja. Ja, maar, maar Jean bedoelt geloof ik dat je niet meteen een en ander veroordeelt. Hoor. Nee, kijk, er zit wel een, als ik mijn onderzoek doe naar radicalisme en extremisme... dan zit wel een soort normativiteit in. Maar de, in, de, de normativiteit die ik heb, althans denk te hebben zelfkennis... Um, is, uh, is democratie. Dus ik, ik, ik bestudeer de democratie... en de werking van democratie als politicoloog. Dat is wat ja. ik doe. Hm. En uh, wat ik... vanuit het onderzoek interessant vind aan radicalisme... en extremisme... is dat je aan de grens komt daarvan. Dus je zegt, van, nou, wat, wat zit nou nog in die democratie... en wat zit er niet meer in? Ja. Nou, dat breiv ik er niet meer in zit, dat is helder. Nou... Uh, zit de PVV daarin? Ik denk van wel. Uh, en wat is het verschil tussen Breivik en de PVV? Dus die, iemand die er wel in zit en iemand die er niet in zit. En ik ben zeer geïnteresseerd in het functioneren van democratie. en uh, het functioneren en het participeren van mensen die bijvoorbeeld tegen de democratie zijn in die democratie. Dus het gaat ja. mij om die democratie. Ja. En dat is eigenlijk de normativiteit. Ja. ja. En dat. Ja. ja. Uh, Stijn, je hebt al eens gezegd dat het hebben van idealen heel belangrijk is. Waarom? Ik leg uit in mijn proefstift dat het uh, hebben van idealen ertoe bijdraagt... dat mensen ergens om kunnen gaan geven en ergens voor kunnen staan. En dat zijn twee dingen die uh, niet noodzakelijk leiden tot mooie uitkomsten. Want uh, nou ja, misschien is ik wel weer een mooi voorbeeld. Uh, maar uh, tegelijk zijn dat wel twee zaken waarvan we moeten zeggen in onze um, ja, consumentensamenleving... waarin jongeren uh, in een steeds uh, snellere beeldcultuur en, en snellere overgangen... en ja, gewoon op, op een bepaalde manier steeds kortere aandachtsspannes um, uh, uh, wordt, wordt vereist. Dat, dat het nadenken over idealen, wat voor relatie wil je, uh, het werken daaraan... Um, uh, geef je echt om iemand? Uh, of is het zomaar iemand die je inpast in je eigen, uh, in je eigen schema, in je ja. eigen planning? Nou, dat soort vragen zijn wel heel belangrijk geworden, denk ik. Um, dus ergens omgeven en ergens verstaan zijn zaken die niet automatisch kinderen worden bijgebracht, en, of jongeren met name. Maar, maar hoor ik je hier eigenlijk zeggen: het is een. Opvoeding daardoor tot, tot burger? Ja, het heeft alles, alles te maken met burgerschap, precies. Ja, ja. Dus, dat je weet welke keuzes je moet maken of waarom je ze maakt. Ja, en waar het vooral niet de bedoeling is dat de pedagoog uh, God betert of, of, de, of de docent gaat zeggen welke ideale jongeren dan zouden moeten nastreven. Ik denk mm -hmm. dat je daar heel erg moet mee uitkijken. Maar het is eigenlijk maar, een soort uh, boor waarmee je de wereld in kruipt. En, ja, ja. en je een zicht geeft op waar sta ik en ja, wat betekent precies. de wereld voor mij... en wat kan ik voor de wereld betekenen. Ja. Ja. Het geeft helderheid, het geeft een doel. Het geeft een, uh, een bepaalde interpretatie van die wereld. dus Dat is ook makkelijk, uh, in, zeker in een bepaalde leeftijd. Uh, dus uh, je kan je ergens aan vasthouden... en het geeft ook nog invulling aan je, daag, aan je ja. dagelijkse bezigheden. Dus het is ja. redelijk veelomvattend. Ja. Ja. En, en dat, dat heb jij toen je 16 was en daar op het Sint Maartenscollege College in Maastricht zat... zo ervaren, van dit is een deel van wie ik ben... Ja. En, en zo ga ik de wereld tegemoet. Ja. Ik had twee dingen. Ik had dat politiek en ik had de muziek. Dus ik deed ook nog voor bij een conservatorium toen. Dus. <laughs> ja, ja. Goede tijd, goede tijd. Ja. Um, dus um, het, het gaf, uh, gaf uh, bepaalde richting aan je bezig. Dus als jij, als jij elke, weet je elke maand of elke twee weken, dat ben ik even kwijt, dat blaadje maakt. De zwarte lamp. Uh, het zwarte lampje, ja. Uh, dat dan uh, weet je waar je mee bezig bent... en je weet ook waar je voor doet. En je vindt ook nog dat je heel goed bezig bent. Ja. Tegelijkertijd vraag ik me dan af... hoe geven jongeren dan nu vorm aan hun leven... als ze zo heel praktisch idealist zijn. Je zei, ja, we gaan naar Rio... maar we nemen ook nog even die ene sloppenwijk mee... en hebben we dat toch ook gezien... Ja, het is moeilijk om daar algemene uitspraken over te doen. Ik heb ook geen empirisch onderzoek gedaan daarnaar. Nee. Alleen ik, ik heb me wel gebaseerd op een aantal studies. Want die, die jongeren houden zich toch ook staande nu? Die, die... Ja, ja, ja, zeker. En je ziet dat de, de voornaamste referentie is eigenlijk naar zichzelf. Hè? Uh, als je vraagt van wie is je, wie is je ideaal of wat, wat is jouw voorbeeld. Ja, ik, uh, ik ben gewoon mezelf. Ah, ja. Dat is wel een hele mooie. Want ja, wij toch... weten natuurlijk ook dat dat iets is wat aan hen wordt gepropageerd van ja. je moet in jezelf geloven dat is niet iets wat uit, uit in jezelf komt nee, alleen uh, dat is wel een ander iets dan wanneer uh, jongeren veertig uh, jaar geleden zouden hebben aangegeven van uh, wij kiezen voor de egalitaire samenleving of zo ja, ja dat... ik, ik zou toen niet durven zeggen ik geloof in mezelf of uh, nee dat nee. jij Mag de... Jean Nee, dat ben ik pas ja. vanaf mijn 39 ste gaan doen. Ja. <laughs> dus, ja. Goed. Stijn, wat, wat kenmerkt een idealist? Uh, een idealist is iemand die uh, een beeld heeft, een bepaalde voorstelling. Het is een beetje wat, wat Jean ook al wel vertelde, denk ik. Uh, die bereid is om daar um, uh, een lange termijn project, in een lange termijn project iets vol te houden om iets te bereiken wat hij echt het hoogst acht en wat zo allesomvattend is dat het inderdaad een existentiële betekenis krijgt voor iemand, dus uh, daarom is het geweld wat de idealist wel eens uh, gebruikt, zou je kunnen zeggen dat het is een vorm van zinvol geweld zonder dat moreel daarmee goed te keuren is, maar daar zit wel een soort betekenis in die in gratuït geweld niet zit Um, dus de, de, maar wat, wat geef jij? Uh, wat, wat is gratuït geweld? Dat is zinloos geweld, zoals we dat noemen? Ja, dat denk ik. Ja, dat is inderdaad dat is een Nederlandse term, geloof ja, ik. Ja, ja. Um, ik heb ook, er zijn ook wel discussies over wat dat nu precies is. Maar en om, Voor een jongens, breef ik, is, ja. is het geweld dat hij gebruikte zinvol geweld? Het is een strategie. Het, het is, ja, ja het, het, het, het past binnen een, een opvatting over de werkelijkheid. En daar geeft hij dan betekenis aan met die daad, absoluut. Ja. Want dat is de manier waarop je die werkelijkheid dan kan veranderen. Kan vormgeven. Ja. Het is een politieke strategie bij hem. En dat, en dat onderscheidt ook de extremist van de, van de radicaal. Mm -hmm. um, de extremist heeft uh, radicaal denken. Dus de, de, die wereld bestaat uit twee groepen. Je hebt uh, verraders. Tussen aanhalingstekens. Dat is in dit geval de Partij van de Arbeid of de Sociaaldemocratie. Want die hebben gezorgd dat hey, ja. al die moslims hier zitten. Um, jij moet iets doen. Hey. Jij, moet, jij moet actief... Uh, hoe weet dat? Uh, handelen om die situatie uh, te veranderen. En radicaal, die, dat kan binnen de democratie. Dus de PVV kiest voor de parlementaire democratie. Ja. Uh, je hebt dus eigenlijk één beweging. Dat zal de heer Wilders ontkennen. Maar je hebt één beweging waarvan het ene deel zegt... nou, wij doen het via de parlementaire democratie. Uh, wij zijn absoluut tegen geweld. De PVV is absoluut radicaal tegen geweld. En je hebt uh, aan de randen van die beweging... die, uh, laat ik maar de anti-islambeweging noemen... heb je mensen die als strategie die dezelfde denkbeelden hebben. Maar die hebben als strategie geweld. En gepland geweld. En dat is wat er in Noor Noorwegen is gebeurd. Ja. Dus, en dat ideaal... Kijk, je kan als ideaal hebben dat je goed voor je buurt zorgt... of dat je goed voor, voor dieren zorgt... of dat je goed voor je mensen om je heen zorgt. of Dus ieder ideaal ja. is, geeft een bepaalde uh, zingeving. Um, maar dat ideaal, als dat een bepaalde structuur krijgt... dus dat denken een bepaalde structuur krijgt... ja, dan ligt... Dan ligt uh, wat wat uh, bedoel je daarmee? Als het nou denken ja, een bepaalde dat wat dus, ik he? al zei, dus dat je twee groepen hebt. altijd hebt oh ja, verraders en, en... en... Ja, en de goede en de slechte. Die staan, ja. die zijn, die staan lijnrecht tegenover elkaar. Die zijn onverenigbaar. Ja. Dus als je als het die vorm gaat krijgen... als dat erin gaat komen in die, in die idealen... of in die analyse... Mm -hmm. ja, dan word ik... Als politicoloog, ook als burger trouwens, maar ook als politicoloog word ik dan al iets zenuwachtig. Ja. Mm -hmm. ja. Maar mag ik dat eens vragen, Jean? Want je hebt in je onderzoek naar die orthodoxe moslims juist gemerkt dat ze een soort buffer uh, ja. vormen uh, tegen extremisme. Ja. Als ik dat zo mag zeggen. Want wat, zij hebben ook een manichistisch wereldbeeld, toch? Zij, ja. Maar kijk, het, ja, dus is het en wat voor wereldbeeld Stijn Siekerink? Een, Een manicheïstisch wereldbeeld. En wat is dat? dat is gewoon dat je heel duidelijk goed en kwaad onderscheidt. Okay. Waarbij er niks kwaads in het goede zit en niks goeds in het kwaad. Ja. Nou ja, kijk, die, die, die, heel veel van ons anti-radicaliseringsbeleid... ten aanzien van uh, in Europa, maar ook ten, in Nederland... ten aanzien van de moslims, dat je dus de radicale moslim... dus ja. de, de politieke, gemotiveerde moslim... die wel binnen de democratie... Functioneert, probeert in te zetten zeg maar, tegen de extremistische moslim door ze met elkaar in contact ja. te brengen. Ja. Um, en ik heb uitgebreid onderzoek gedaan onder de, onder, onder de orthodoxe islam in Nederland en toen bleek dat dat blijkt ook te werken. Dus mensen, omdat er een sociale controle is van de, de radicaal eigenlijk, waarbij het cruciale verschil tussen radicaal en extremistisch geweld is, dat de radicaal de extremist aanspreekt, die zegt: luister, ik snap waar je het over hebt. Ik we, we delen dezelfde... Maar, uh, dit, kan visie, niet. maar dit kan niet. Ja. Mm. En je ziet dus ook dat als die mensen uit die radicale organisaties stappen... dat ze dan de grotere kans hebben om gewelddadig te worden. Ja. Nou, en dat zie je dus in de dezelfde discussie. Uh, dus ik denk dat de, de, de PVV absoluut een buffer kan zijn... tegen mensen die extremistisch uh, dreigen te worden. Maar, maar uh, zeg je hiermee als Breivik... Um, in Noorwegen en partijen als de PVV had gehad... dat hij misschien niet tot die extreme daden was gekomen. Ja. En dat is, dat is de grote paradox. De grote paradox is dat het radicale gedachtegoed zit in de extremist. Dus hij gebruikt het mm -hmm. om, om dat geweld uh, uh, ja. toe te passen. Maar tegelijkertijd kan datzelfde gedachtegoed kan, uh, hem ervan weerhouden... als hij wordt aangesproken door mensen die dat delen... Ja, ja, ja. om zo ver te gaan. Denk jij dat ook, Stijn? Ja, ik, ik heb daar een vraag over, in welk, dan moet je wel dus heel goed kunnen aantonen dat de functie die een populistisch rechtse partij op dit moment in Europa heeft, dezelfde is als die zo'n orthodoxe uh, groepering uh, in, uh, in Amsterdam bijvoorbeeld heeft. Hmm. Voor, voor, eh, naar de idealist toe, of naar de, hmm. de radicaal toe. En daar denk ik toch, als ik zie, ik heb nu een... Weer iets nauwkeuriger die fora bijgehouden nu, van, uh, waar, waarin op ultraconservatief rechts, of hoe je het ook moet noemen, ja, we hebben nog steeds geen term die, die, die, waar we het allemaal over eens zijn hoe je het nu moet noemen, maar, zeg maar op het Forum van de Vrijheid en dergelijke, inderdaad op internet waar, waar je mensen tekeer ziet gaan, en dan, dan vraag ik mij wel af uh, de, in hoeverre uh, vormt dit een buffer of um, zijn ze hier echt elkaar aan het aanstoken en um, heeft het ook niet te maken met dat dat het allemaal via internet gaat hè? dus waarbij je geen sociale filter meer hebt en ik weet niet hoe dat bij die orthodoxe mm. um, uh, groeperingen gaat uh, in de moslimwereld maar mm -hmm. um, ik kan me voorstellen dat die als het in Amsterdam, Amsterdam gaat dat, dat, dat die ook fysiek contact hebben mm -hmm. um, en hier is het toch je hebt een, een, een bepaalde uh, je, belt, je, je hebt een bepaalde uh, positie t, t, ten opzichte van de grote leider ofzo, en daar, daar is geen mediatie tussen. Hè? Dus je, hebt, je bent eigenlijk in direct contact via je internetscherm uh, uh, met uh, zeg maar de, de grote charismatische leider. en um, dat, dat heeft iets... Um, uh, d, dan ga je dus sneller ook empathie verliezen, denk ik, voor de groepen waar tegen je heel erg uh, tekeer gaat. Omdat je... Nou ja, het zit in heel simpele dingen. Maar als jij nooit samenkomt, fysiek dan, met, met ja. jouw, jouw mederevolutionaire... dan zal je nooit merken dat iemand helemaal niet zo uh, uh, handelt... volgens wat hij vertelt, ja, ja, ja, ja, of dat hij ja. slechte adem heeft... waardoor ja, je ook al geen zin meer hebt in de revolutie. Dus eigenlijk is het internet, dat internet uh, uh, nog een soort vliegwiel voor zwart-wit denken. Ja, ik, ik weet het niet. Het is eigenlijk nou, een vraag. Ja, die, de, kijk, die buff, is, nou, ja, kijk, die bufferfunctie, kijk... Juist op het internet zit iedereen alleen op, nou ja, op zijn zolderkamertje. Dat weet ik dan niet, maar bij wijze van spreken... Ja, ja. Uh, uh, ...allerlei uh, teksten de wereld in te gooien. Niet gecontroleerd door iemand. Uh -huh. um, maar de bufferfunctie waar ik het over heb... ...en waar we uh, in, dat de, is in, in de Nederlandse mos... ...dat zou, dat zou zijn als, je, als de PVV zo, uh, een, een bijeenkomst, bijeenkomst zou organiseren... Uh, een advertentie op het Forum voor de Vrijheid zegt... en zegt, luister, wij, wij gaan een bijeenkomst organiseren... over uh, de anti-islam en de parlementaire democratie. Daar gaan wij nu eens een bijeenkomst over organiseren. En we nodigen iedereen uit op dat forum. En die zullen komen, want dan kunnen ze Geert ook zien. En dan uh, gaat Martin Bosma een stuk schrijven... over parlementaire democratie, is ook een politicoloog. En die gaat uitleggen uh, wat uh, de parlementaire strategie is van de PVV aan die mensen. Ja. Dat, is, dat ja. is hoe het beleid ten aanzien van moslimanicalisme vorm krijgt. Er worden enorm veel bijeenkomsten worden georganiseerd. Mensen worden bij elkaar gebracht. Dus ik ben het heel erg met je eens. Het gaat om, om, hoe heet het, om uh, ja, mensen contacten. bij elkaar brengen. Ja. Ja. Om dat contact. Dus als, als, als de PVV de analyse zou hebben van... dit, dit zijn mensen waar wij het, waar, die wij voor afschuwen... Ja? Maar ze maken gebruik van hetzelfde gedachtegoed. Dus misschien hebben wij wel toegang ja. tot die mensen. En ze zouden een bijeenkomst organiseren... waar ze iedereen die op dat forum zit uh, uitnodigen. En dus een, uh, uh, uh, een lesje democratie zou geven. Nou, dat zou ik uh, wel toejagen, maar goed, ik denk niet dat er naar mij geluisterd wordt. Ja, <laughs> op dit moment wel. Je zou kunnen zeggen dat het een functie is die een beweging als voorpost of zo heeft op dit moment. De, de, de, ja. Waarbij ja. toch wel ja. Uh, ja, bepaalde demonstraties zijn en zo. En, ja, en die kwam ook naar bijeenkomsten. Maar, ja. Maar, maar, ja. maar Jean, in jouw tijd was er geen internet. Nee. Jij bent gaan actie voeren. Je bent de straat opgegaan, je ja. radicaliseerde. Ja. Beschrijf dat eens dan. Hoe gaat dat? Dat proces? Ja. Um, ja, dat is... Um, kijk, dat, dat begon dus op die middelbare school. En dan... Da daar werden wij al uh, uitgesloten eigenlijk. Dus wij werden echt gezien als de grote hoe heet dat, uh, boosdoeners. Door de leraren? Nou ja, door, de, door de directie, ja. ja. Zicht, uh, was... gestigmatiseerd ook. Ja, uit, absoluut. Ja. Ik was laatst op een reunie een paar jaar geleden. Werd er werd een boek uitgebracht over ja. de geschiedenis van het sint Maartenscollege. Dit was de zwarte periode. <laughs> dat <laughs> de de geschiedenis van en de stond... latzijde. Ja, het ja en dat we hadden de rector spannen gemaakt. En dat stond er nog steeds. Dus dat, stond mm -hmm. gewoon, uh, dus dat lees je dan veertig jaar later. Hoe voelde de... dat als je zo uh, weggezet... Uh, nou ja, toen, toen ik het een paar jaar geleden las... ja, oké, okay, het zal nee, wel. Maar, maar, toen, maar toen, ja, dan voel je je dus gemarginaliseerd. Dus dan word je, dan word je, maar eigenlijk leidt dat tot een versterking van je, van je idealisme. Ja. Dus van, van, wij worden gemarginaliseerd. Oké, okay, dan gaan we des te harder door. Nou, toen ging ik vanuit Maastricht naar Amsterdam. En toen kwam je in een beweging... die wat, wat eigenlijk niet meer voor te stellen is... dat er eigenlijk duizenden jongeren uh, een kraakbeweging... En, en dat was een warm bad... En dat is ook een klassiek mechanisme. Dus Omdat een... je daar erkenning kreeg ja, voor je ideaal. Ja, dus je dus dacht, kwam... hey, hier ben ik geen uh, rare outcast meer. Ja. En dat, is ook, dat zie je in allerlei studies. Dat is een, een, bij een van de klassieke mechanismes. En... Je werd opgenomen in een warm bad. En je dacht, goh, hier, denk, hier zijn allemaal mensen die hetzelfde denken. Die houden ook allemaal van punkmuziek. Ja. Um, uh, die um, maken wilde schilderijen. Die zijn tegen kernenergie. Die zijn antimilitaristen. Nou ja, enzovoort enzovoort. Dus je werd opgenomen in die... In die, uh, in die beweging. Maar in hoeverre kan je dan nog zelf nadenken? Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Ik dacht toen dat ik zelf heel erg goed kon nadenken. Maar ik kwam... Uiteindelijk wel in, in, in, in een pad terecht waarvan ik achteraf denk... nou, volgens mij was je niet zo erg aan het nadenken. Was, volgens mij was je heel erg aan het uh, voldoen aan een bepaalde sociale norm. Ja. En aan het kopi ja, of kopiëren, of je wou... Uh, Want ik heb gelezen dat jij ook de straat op ging... en dat je ook wel stenen gegooid ja. hebt en zo. Ja. En uh, stond je daar met volle overtuiging? Ja. Of, of denk je, ja, maar Piet gooit, dus nee, dat was, ik gooi ook. Nee, dat was gewoon uh, was, uh, was, uh, verontwaardiging. Dus die, die, die, de, dat was Koningin de dag. En we waren zo boos dat wij de binnenstad niet meer mochten. En dat er al meteen politie. Was dat de kroning? Ja. In 1980? Ja. Ja. ja. En. De slag om de Blauwbrug. Ja. Dat, <lacht> die... dat hele verhaal. Ja. ja. ja. En. Um, maar ja, je had, je had in die tijd um, dat geweld. En dat is ook weer. Is dat, precies dat domein tussen radicalisme en extremisme. Want het geweld mag niet, en geweld ja. kan niet, en geweld is onacceptabel in een democratie. Dus het is heel simpel... Ja. In een democratie, ja. Ik heb het niet over dat je in, als je in een autoritair regime zit of weet ik wat. Nee. Um, maar, maar Stijn wil ja. heel graag reageren ja, nee. op wat jij zegt. Nu we het daar toch over... Ik, ik wil eigenlijk twee dingen zeggen. Wat jij zegt van dat warme bad. Ik denk dat dat niet veranderd is met, met de komst van internet. Die had nog steeds... Uh, um, dat toont trouwens een studie aan van de socioloog Willem de Koster in Rotterdam. Die die fora echt heeft bestudeerd. Van uh -huh. Stormfront en andere extreemrechtse groepen. En die zegt van ja, dat is, dat is een refuge voor die, voor die mensen. Het is, het is een, echt een vluchtplek. En, uh, ja, hoe zeg je dat? Een, ja? een uh, plek waar ja, zij want... hun stigma... inderdaad, want waar ze in de offline internet... constant worden gestigmatiseerd... omdat ze andere opvattingen hebben... Ja. kunnen ze op internet, bij een gelijkgezinde... Ja. komen ze uh, op de plek waar okay, ze... Oké, dat is het warme bad, is er nog. Ja, dus dat is er gewoon nog. En het En dan wilde ik even reageren op dat hij zegt... het is heel simpel, in democratie past geen geweld. Dat lijkt me dat we dat inderdaad best zo simpel houden. Wat we niet mogen doen, naar mijn idee, is om elke... Uh, ...overschrijding van de wet... ...meteen in de categorie geweld te plaatsen. Mm. Uh, waardoor... Uh, ...dus... ...waardoor je zegt van... ...in, in de, het oefenen met... ...wat is democratie, hè? We, we hadden het over burgerschap eerder... Hè? Ja. burgerschapsvorming. Um, uh, in, in hoeverre mate... ...moet je daar... Uh, zeg maar, hoe, hoe verhoud je je daar tot de wet? Dat is jij, wel, jij dat is wel een, dat soort... een legitieme vraag. En je dus moet jij niet... vindt eigenlijk dat die jongeren... een beetje mogen experimenteren met democratie? Dat, wat ja, mag dat wel en wat mag ze. niet? Ja, het is een experiment, natuurlijk. Ja, ja, en ze en moeten en daar wel bij worden. die idealen zo belangrijk dat ze dat hebben? Omdat je dan gedwongen wordt... die democratie te verkennen? Ja, precies. Ja, die idealen helpen jou ook. Maar ja, goed, er zijn ook een aantal zaken, daar moet je ook keuzes in maken. Hè? Ben, je inderdaad, ben je voor of tegen kernenergie? Ben je voor of tegen ritueel slachten? Maar wat gebeurt ik, ik, er als... ik vind het niet uit, hè? maar het zijn gewoon kwesties die leven eens, en Sten... daar jongeren laten over nadenken. Dat is denk ik heel belangrijk. Maar wat gebeurt er als ze onmiddellijk veroordeeld worden voor, voor uh, nou ja, dat ze dan uh, toch geweld gebruiken? Heeft dat dan... Is dat dan, dan niet juist heel duidelijk voor ze? Oh, we zijn de grens overgaan. Dat mag niet in een democratie. Dat hoort toch bij opvoeden, dat je af en toe eens een grens trekt. Ja, maar dan zeg ik dus, als ze, als ze echt een, een grens. Een, de, als ze geweld gebruiken uh, in die oefening. dan heeft de pedagoog gefaald, zou ik denken. dan heeft de opvoeder of dan heeft de opvoedingsomgeving gefaald. Hm. Wanneer men daarentegen. Uh, zeg maar een beetje morrelt aan, aan hmm. de grenzen en uh, uh, nou ja, heel bewust inderdaad een bepaald uh, een bepaalde regel naast zich neerlegt. Bijvoorbeeld hè, de regel om je te identificeren op straat. Yeah. Nou ja, dat is wel iets anders. Dan gebruik je nog geen geweld. Als je en, dat... en, en het stenen gooien van Jean in, in uh, 1980. <laughs> ja, dan vind je dat, dan wel, ben, vind, vind dat dan je dat dan een vorm <laughs> van geweld? <laughs> ik ben geboren in 1980. <laughs> <laughs> dus, uh, Ze zijn uh, niet in je wicht terechtgekomen, die stenen. Maar beschouw je dat als een vorm van geweld? Nou ja, het, het, het, het, het probleem is, vind vindt ook altijd plaats in een context, hè? in een situatie waarbij je een confrontatie hebt. En in, in, in principe is er gewoon de rechtsstaat die ja. daar een duidelijk kader schept van wat mag en wat niet mag. En, ja. uh, maar ik vind het gewoon dat we te snel nu, uh, door te zeggen van ja, jongeren uh, zijn ongeleide projectielen, en van het moment dat je ze dan ook nog idealen meegeeft, dan gaan ze helemaal niet meer weten hoe ver ze mogen gaan. terwijl dat juist moeten ontdekken. Dus je kan niet dat vooraf met een soort lik-op-stuk beleid of zo gaan. een gebiedsverbod gaan opleggen. omdat jongeren inderdaad bepaalde bedrijven bekritiseren om wat ze doen. En Jean, hoe ben jij weer een brave jongen geworden? radicaliseren. Ja. Um, nou ja, dat zijn, zijn ook twee klassieke mechanismes geweest. Dus je hebt een aantal mechanismes waarom mensen deradicaliseren. En het ene was dat ik bijna dood was. Dus dat, bijna dat, dood? Ja, dus ik, ik, dat was toen Hans Janmaat in de Tweede Kamer kwam in 1982. Ja. Toen was ik in een uh, kraakpont De Grote Keizer in uh, Amsterdam. En het, was de, het is een beetje een lang verhaal. Maar goed, het was de avond van de verkiezingen. Um, en er stonden allerlei... Belschermen om die zaal, in die zaal. Want het was, het was een popconcert. En op een gegeven moment kwam Jan maar in de kamer. En toen bleken enkele van zijn aanhangers... Bij uh, in die zaal te zitten. En die hadden ook allemaal in Libanon gevochten. En die um, vielen toen mijn zwarte vriend aan. Gewoon. Vechten. Dus dat werd een enorme vechtpartij. En toen heb ik een ijzeren staaf over mijn hoofd gekregen. Om... En had, om, zo. En dus, ja, dat ziet niemand maar. Ja, ja. <laughs> um, en als hij twee centimeter uh, was verschoven geweest... dan had ik je niet gezeten. Je ging je met die vechtpartij bemoeien? Ja, mijn vriend was aangevallen. Ja. Dus ja, zo zeggen. En toen? Het... En dan, toen heeft er zich al iets genesteld. Van, uh, luister, als, als, ik hier, als je hier doorgaat... dan is dit dus blijkbaar het risico. Of de, de, de wereld waar je in terechtkomt. Mm -hmm. en het risico wat je neemt, dus dat is één. En twee, werd ik vader... Ja, <laughs> dus dan, ja. Een klassieker. Ja, dan, dus zorg voor een kind. Vader ja, moet... dan krijg je verantwoordelijkheden. Ja. En ik was vrij jong mijn vader. Maar, ja, dat is... ja. maar heb je dat niet als een soort verraad aan je idealen beschouwd? Nee. nee. Ik, ben dat, ik heb, ben dat anders vormgegeven. Ik ben de wetenschap ingegaan. Want, ja, dat is veilig. Ja, maar er zit ook iets anders in. Ik ben een klassieke positivist. Uh, uh, aanhanger van Karl Popper. Die wetenschap, althans in mijn visie, yeah. uh, die gaat uit van eigenlijk dat, ik, dat alles onzeker is. Yeah. Dus dat die kennis onzeker is. En niet dat die zeker is. En die wetenschap gaat er ook vanuit dat, uh, dat je op zoek bent naar jezelf te willen leggen. Dus ik, ik probeer hem in mijn Altijd argumenten tegen yeah. jouw standpunten. Kijk, in de politiek men probeer je altijd je gelijk te halen. Uh -huh. uh, in de wetenschap, althans in mijn interpretatie van die wetenschap, uh, probeer je je ongelijk aan te tonen. En dat is zo'n fundamentele. Hoe heet dat? Uh, andere invalshoek. Ja. En dat is wat ik ben gaan doen. Ja. En, en dus als reactie... Ik weet niet of als, als, als, als, als directe reactie... maar dat, dus je gaat van dat zekere wereldbeeld... waarin je denkt dat, dat je zekere kennis hebt... en een ideaal beeld van die wereld... ga je naar onzekerheid. Wat volgens mij veel realistischer is. Denk ik. Ja. Ik denk dat een heleboel dingen die wij ons overkomen... die hebben we helemaal niet onder controle. Dus die, je gaat naar onzekerheid... En je gaat naar een houding uh, dat je ernaar streeft om jezelf, te, om je ongelijk aan te tonen. Ja. En dat is voor mij een fundamentele uh, omkering. Ja. En die, die heb, daar, heb, daar ben ik heel blij mee. Nog steeds. Ja, je, je, je, <laughs> je, jij bent uh, begiftigd met een uh, groot verstand. De hele hoop jongeren komen misschien nooit in, die, uh, in een positie... dat ze uh, beseffen dat ze ook die keuze kunnen maken als ze maar kunnen maken. Ja, maar als je in groepen mensen zit... dan word je altijd op een bepaalde manier gecontroleerd. Dus ja. Stijn, Stijn, Sikring. Ja, ik vind een prachtig ideaal wat je daar <laughs> formuleert, Johan. Ja. Dus, uh, ik, ik, ja, ik denk dat de... Uh, dat onze collega-wetenschappers daar, uh, daar absoluut uh, een, een, um, een goede boodschap aan hebben. Want ik denk dat ook heel veel wetenschappers juist een hypothese formuleren en dan gaan kijken hoe ja. zorg ik er nu voor dat ik die uh, ja. zo goed mogelijk maak. Maar het is, het is natuurlijk prachtig om te zien dat inderdaad op een gegeven moment die idealen die je via activisme en. en uh, niet geïnstitutionaliseerde uh, uh, plekken uh, probeert uh, te, te, te, te, uh, naar voren te brengen dat je dan door deel te gaan nemen aan een institutie hetzij de wetenschap hetzij ja. um, de kunst hetzij de politiek nou ja, dat, dat dat wel kan blijven bestaan dat het niet een verraad hoeft te betekenen alleen je moet daar wel uh, ja, je moet dan wel voldoende flexibel zijn in je geest inderdaad om, om die switch te maken ja. en, Blijkbaar. Um, want nou ja, ja we, we zijn hier toch naar aanleiding van het geval in Noorwegen. Ja. En, uh... Die man uh, had capaciteit, of heeft, he, leeft nog. Die man heeft capaciteit. Ja, dat, he, dat, dat, is, dat is het. echt het akelige ervan. He. Mm. Hij schrijft een manifest. Ik ben nu ook tentamens aan, aan het verbeteren van studenten. En ik heb dat manifest gelezen. En ik dacht op een gegeven moment echt van. Ja, als mijn studenten maar eens zo volledig waren. in, hun, in het beantwoorden van hun vragen. Mm. Het is gewoon, nee, maar dat, ja. dit is iemand die. En daarom moeten we niet onderschatten dat, dat wereldbeeld waarvan. Van, waar hij uh, heeft over geschreven en van waaruit hij gehandeld heeft, is uh, een reëel probleem. Um, juist als je die fora ook volgt, dan zie je: dit is een hardnekkig wereldbeeld geworden. Onze Europese identiteit, er wordt aan die wortels geknaagd en we hebben uh, de moslims binnengelaten die dat alleen maar verder zullen zetten dat proces. En dat is, wij zullen ontzettend um, het ontzettend moeilijk krijgen, denk ik, als radicaliseringsonderzoekers om daar nu te gaan kijken van ja. hoe uh, kun je dit op een of andere manier uh, ervoor zorgen dat die samenleving een vreedzame samenleving blijft. Ik ben daar het, niet zo ja, optimistisch over. Vorig, ik. Sinds vorig weekend. En daar ben ik zelf nog steeds heel erg mee aan het worstelen. Ja. En ik wil vooral geen paniek zaaien. Maar ik ben wel geschrokken van wat er in dat manifest staat. En als ik dan in gedachten heb de jongens die wij hebben geïnterviewd voor. Ons uh, boek... Uh, lezen zeg maar, die dat manifest? Die lezen, nou, dat, dat, we moeten nog contact opnemen met een aantal... maar hoe het geschreven is, dat komt in elk geval perfect... tegemoet aan hun ah. behoeften en hun vragen... en, hun, en hun, hun, uh, ja, hun houding van we willen iets doen, we willen iets veranderen. Hè? We willen ah, ja, niet gewoon ja. blijven uh, op maar het ons... het is zo sneu, want in principe is het juist leuk... dat ze die idealen hebben, dat ze iets willen... Ja, dat is het sneuien. En daarom moet je ze dus blijven radicalisering verbinden met, met burgerschap. Ja. Ja, dus en, en dat is iets wat. Uh, dat is een beetje de, de, de strijd van ons uh, onderzoeksteam. Om dat elke keer te benadrukken. En niet, dat, om er niet ja. alleen maar een veiligheidskwestie van te maken. Ja. Want inderdaad, een kenmerk wat ze hebben is juist uh, dat ze betrokken zijn. En dat ze. Uh, uh, ook, ook het gesprek aan willen gaan. Ja. Hè? Als je met ze afspreekt, dan, dan vinden ze het fantastisch ja. om, om die aandacht te krijgen. Maar dat betekent dat... Kijk, de oplossing is democratie. Ja, dat klinkt als een heel groot woord. Maar de radicaal participeert. Dat is een vorm van politieke participatie. En de, um, maar mijn niet uit waarvoor. Bedoel, de, de, daar ga ik niet over. Nee. Maar zolang je participeert in de democratie... is er niets... Ik ben een, wat, wat democratie betreft een enorme optimist... Ik heb als mensen in een democratie participeren worden ze democraat. Mm -hmm. En uh, dus, het, het dus het anti dus anti-extremisme, laat ik het even hè, uh, uh, bereiken volgens mij door die mensen bij maar, die democratie te blijven betrekken. En dat, dat deed is deze brief ik niet. Die, die, nee. die, die participeerde niet. Die nam die deel aan. Die, die nee. zat in een soort isolement, nou, nee. zelfverkozen isolement. Zeker. Ja. Maar die zag de democratie ook als uh, Plek, ja, maar ook een, een, een machtscentrum van waaruit ook een vorm van terreur wordt uitgeoefend. Hè? Een terreur, een, een multiculturele cultuurrelativistisch, marxistisch, noem maar op. Een wereldbeeld terreur. waar hij zich... En, en dat in... vergeten we wel eens. Hè? We hebben het dan over zijn terroristische daad. Maar uh, in de vorige eeuw uh, had je heel die discussie over... Uh, dat we, toen was terreur de benaming die we gebruikten voor de staats-terreur. Ja. Ja. Ja. Uh, en, en nou ja, goed. Uh, dan had je de, de terrorist was dan de individuele... Uh, De individu ja. die, die, die daartegen in, in verweer kwam. En als je dat beeld bedenkt: dat hij gewoon en vele van die mensen die op die fora zitten het idee hebben dat er een bepaalde terreur heerst over hun gedachten, over hun opvattingen, hè, dan. dan kweek je dus wel verzet. Ja. En dat is maar, wel wat me zorgen baart. En dan is de democratie nogal het maar ja, ja. absolute maar minst. Wat Jan herkende van zijn school, hè, die groep van het zwarte lichtje, het zwarte lampje, <laughs> ja. werd weggezet als... Ja, precies, dat hè, is dat stigma. En en en dat ja. Ja, en dat. Een belangrijk mechanisme is uh, dat mensen een stap naar geweld zetten, is dat ze het gevoel krijgen dat zij als individu worden aangevallen. Er is een, uh, een enorm interessante autobiografie van uh, uh, Bommy Bouwman, heet het die. Die was ja. uh, in de jaren zeventig terrorist, volgens hemzelf en volgens de Duitse overheid. Want hij ja. was lid van de Tweede Unie. En die heeft in de gevangenis heeft die, uh, uh, uh, hoe alles begon geschreven, wie alles aanving. Ja. En hij beschrijft daar een moment waarop hij uh, gewelddadig werd. Ja. En hij liep mee in een demonstratie. Er was een Duitse studentenleider, Rudi Dutschke, die was, uh, was, was een aanslag gepleegd... Uh, die hij overleefde. Althans, jaren later is hij volgens mij toch overleden... aan de gevolgen daarvan. Um, en dat was een demonstratie in Berlijn, dacht ik. En op een gegeven moment dacht die bouwman... nee, niet, niet de studenten worden aangevallen. Nee, ik hm. word aangevallen. Ja. Ik. En ik heb dus het recht om mij te verdedigen. Ja. En dat zie je bij zo'n Breivik ook. Van Ik word aangevallen. Ja, ja, er, er is ja. een oorlog. En uh, ik moet terug. En omdat ik eruit te krijgen... is die... Is die, is die, is die uh, wat nu een, een totaal politiek incorrecte term is geworden... sociale cohesie. Ja. Sociale netwerken. Ja. Mensen in die netwerken houden. De PVV die een bijeenkomst organiseert... waar die mensen komen en uitlegt... wat de parlementaire democratie dat is. Helpen. Dat zou helpen. Ja. Of zij dat doen, daar ga ik helemaal niet over, sterker nee, nog. Nee, maar je zou het, het geweldig vorst. vinden als ze dat doen. Als burger zeker, ja. ja. ja en, en het is heel belangrijk om dat soort autobiografieën te, te lezen. lezen. Om, ja. om het hele verhaal van dergelijke tips uh, te begrijpen. Om de moeite te ja. doen ook. Om niet alleen je te beperken tot een aantal signalen. Ja. of een aantal. Kan je, kan je eigenlijk, we gaan naar het slot van de uitzending. Maar kun je eigenlijk leven zonder idealen? Is dat mogelijk? Ja, als je veel drinkt en dat soort dingen. Ja, dus, dus ja. ik denk dat iedereen wel een bepaald ideaal heeft. Al is het maar om te zorgen voor je kinderen. Of, of je kan wel leven zonder het ideaal om de hele wereld te her, herin te richten. Uh -huh. um, denk ik. Ja. Um, maar, je, maar je hebt altijd iets van een... Maar je kan no iedereen heeft er dus wel eentje, ja. een ideaal. Ja, mensen ja, hebben nou. op zijn minst toch wel een aantal persoonlijke idealen... Ja. of persoonlijke dromen, ze zullen het misschien niet zo noemen. Hè. Nee, nee. Uh, ik spreek er ook niet altijd zo over thuis of zo, aan de keukentafel... Hè, <lacht> over de, dat het idealen zijn, maar ja, je, je streeft wel ergens... Ja. Naar, of je bent wel bezig met vorm te geven aan iets. Of, ja. Uh, ja. En uh, als jullie nu... Een, uh, jullie zijn nu volwassen... Uh, maar als je nou nu zegt van dit is mijn ideaal waar ik naar streef. Van, van, ja, we hebben het al min of meer impliciet gehoord: sociale cohesie, democratie. Maar zou je het nog eens keer kunnen formuleren? Nou ja, kijk. Waar, maar, waar oh. zou je de straat op voor willen gaan? Ik zou nu wel de straat op gaan voor de wetenschappelijke houding vanuit mijn beroep. zeg maar. Ja. Dus, die, die, dus die houding van onzekerheid en uh, zelfreflectie. Mm -hmm. En je eigen ongelijk aantonen, daar, dat, zou, dat komt wel het dichtst bij. Uh, en die, die idealen van, goh, ik ga de wereld uh, veranderen, dat, dat, dat, dat niet meer. Um, het ideaal zou zijn van, nou, goh, ik probeer iedere dag zo goed mogelijk vorm te geven... en ik zie wel wat er gebeurt. En ja. ik, ik noem het zelf altijd een soort boeddhisme, light, light, light. Dus, uh, wat geweest je is, gaat niet in uh, lotushouding uh, zitten. Nee, nee, nee, helemaal niet. Zeg. Nee, maar wat geweest is, dat kan ik toch niet meer veranderen. En wat er komt, dat weet ik niet. Nee. Dus um, en ik, er zijn een aantal waarden en normen die belangrijk zijn. En die probeer je zo goed en zo kwaad als het gaat... probeer je die vorm te geven. En af en toe lukt dat en af en toe lukt dat niet. Ja. En uh, that's it. En, en Stijn? Het is makkelijker om de straat op te gaan om tegen iets te zijn. Dus ik zou tegen de vermarkting van het onderwijs uh, wel op straat willen komen. Dat sluit wel aan bij wat Jean zegt. Ja. Dat is als pedagoog, is, uh, is dat inderdaad, uh, denk ik, uh, je, je, bijna je morele. Uh, maatschappelijke plicht ja. Um, daarnaast he, ja ik, ik vermoed dat ik de, het feit dat ik nu met idealen kan bezig zijn in mijn baan, nog steeds, eigenlijk al ja. langer dan ik had verwacht uh, ja, dat, dat maakt dat ik toch uh, da, dat ook als een ideaal zie, om, om dat te blijven op de agenda zitten en dat wil niet zeggen dat ik dat, ik wil juist de discussie aangaan met mensen die zeggen. Ah, yo, je moet er ook niet te veel aandacht uh, op leggen. Maar ik uh, hou er ontzettend van om, het over, om, om met ouders en, en docenten om het te hebben over de idealen van die kinderen. Goed, mag ik jullie hartelijk danken. Stijn Siekeling, hij is uh, pedagogisch onderzoeker en Jean Tilly. Politicoloog. Hartelijk dank voor dit gesprek in Pavlov. Ja, luisteraars luister tot zover Pavlov vandaag dus als u wilt reageren op ons gesprek, mail uw reactie naar pavlovradio@ntr.nl. Straks langs de lijn. Wij zijn er volgende week weer heel graag. Tot dan. Dag. NTR. Informatie, educatie en cultuur. Weer of geen weer, vroege vogels gaat deze week het wat op.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 Dit is Radio 1.